Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft voor het eerst in het openbaar gesproken... sinds de mislukte moordaanslag op zijn leven vorige week. Op het partijcongres van de Republikeinen bedankte hij voor de steun die hij kreeg na de aanslag. Trump beschreef hoe hij pijn aan zijn oor voelde en schrok. Hij zei dat het moeilijk is om erover te praten. Volgens Trump leeft hij nog bij de gratie van God... Op het partijcongres accepteerde Trump officieel zijn nominatie als presidentskandidaat. De Nederlandse ambassadeur in Jordanië is op het matje geroepen vanwege een tweet van Geert Wilders. De pvv leider schreef dat Jordanië de enige echte Palestijnse staat is. Hij reageerde op een motie van het Israëlische parlement tegen de oprichting van een Palestijnse staat. De Jordaanse autoriteiten vinden de tweet van Wilders opruiend en in strijd met het internationale recht... Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een protestboodschap te zullen overbrengen aan de Nederlandse regering. In de Gazastrook is het poliovirus opgedoken in rioolwatermonsters. Lokale autoriteiten die onder controle staan van Hamas vrezen dat vele Palestijnen besmet zullen raken met het virus... mede doordat de waterkwaliteit in Gaza slecht is. Polio kan zeker voor jonge kinderen dodelijk zijn. Autoriteiten in Bangladesh hebben de hoogste staat van paraatheid afgekondigd wegens studentenprotesten. Er is veel werkloosheid in Bangladesh en sinds enkele weken protesteren studenten tegen de manier waarop banen worden verdeeld. Sinds enkele dagen is het protest gewelddadig. In de hoofdstad Dhaka is het gebouw van de staatstelevisie bestormd. De politie gaat demonstranten te lijf met rubberen kogels en traangas. Het weer, de dag begint met zon. Het grootste deel van het land houdt het vandaag droog. Het wordt 26 tot 31 graden. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen met later op de dag kans op buien. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. GFM. Met nu de nacht. We inside. is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 Ik I'm